je voor. Je bent een professional, je hebt een geweldig product, maar wat als niemand je kan vinden? Dit is wat mij had kunnen overkomen als ik Eduard de Boer, reputatiecoach, niet had ontmoet. Hij wist hoe ik me op de kaart moest zetten door mijn online reputatie in mago en vindbaarheid te verbeteren. Ik ben Jessica Leijgraaf van Communication XL en graag stel ik je voor aan Eduard de Boer, reputatiecoach en mijn held. Reputatiecoaching podcast nummer 96. De podcast van vandaag begin ik met de reactie van de distributeur van Visje Zonnebrand... op mijn videorecensie, gevolgd door nieuws over de online reputatiescan. Eerder deze week heb ik een analyse gemaakt van de online vindbaarheid en reputatie... van een bandenbedrijf uit Apeldoorn. Daarbij kwam nog binnen één minuut een groot probleem aan het licht. Orcoot is eerder deze week gesloten en de yahoo Directory is ook ten einde. Ik heb nog wat tips voor het verbeteren van de kwaliteit van je geluidsopnames... en ik sluit af met een uitspraak van John Mueller van Google dat je reviewsterretjes niet mag implementeren op de homepage van je site. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl 96 daar vind je niet alleen in de tekst, maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb... ...als mede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. En veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast... ...op hun gemak te beluisteren, terwijl ze autorijden, hardlopen of mountainbiken. Voor ik de onderwerpen voor vandaag langsloop, eerst even een sorry van mij. Sorry voor het feit dat ik afgelopen weekend helemaal ben vergeten om de tweede editie van de Leuke Leerzame Links op te stellen en te sturen naar alle abonnees van de nieuwsbrief. Ik had het nog niet op mijn agenda gezet en omdat het nog een wat nieuwe activiteit is die niet echt in mijn systeem zit, is het er dus helemaal bij ingeschoten. Sorry, maar komend weekend kun je dus wel weer een Leuke Leerzame Links editie in je mailbox verwachten. Ben je nog geen abonnee op de Leuke Leerzame Links, maar wil je ze wel ontvangen? Registreer je dan met je naam en je mailadres op de website www.reputatiecoaching.nl dan ontvang je vanaf dat moment automatisch altijd de leuke leerzame links... die het niet hebben gemaakt in de podcast of in een artikel op de website. Oh ja, en nu ik het toch over de website heb. Voor het geval je je afvraagt hoe het komt dat ik niet zoveel nieuwsartikelen etc. post op het moment... dat wordt binnenkort duidelijk. Ik ben al een tijdje druk met iets uitwerken en opzetten dat binnenkort het levenslicht gaat zien. En dat slurpt veel van mijn tijd en aandacht op. Dus je hoort daar binnenkort meer over. Laat ik er nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Tijdens onze vakantie in Spanje had ik een korte videorecensie gemaakt over onze ervaringen met Vision Zonnebrandcreme. Die waren dit jaar heel anders dan voorgaande jaren. Toen heb ik ook de link van de video per e-mail naar de distributeur VMedia gestuurd. Op dat moment kreeg ik een autoreply dat men als gevolg van de vakantie niet meteen kon antwoorden. De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat het bedrijf meteen de week dat de medewerkers weer aan het werk gingen heel adequaat heeft gereageerd met een goede en duidelijke mail. Die ontving ik 15 augustus. Die mail stond dus al een aardige tijd in mijn uh, inbox te wachten om een nieuwe video van te maken. Dat heb ik eerder deze week dan dus ook gedaan. Deze video heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 96. De mail die VMedia mij stuurde bevatte de volgende reactie. Beste meneer de boer, uiteraard allereerst onze welgemeende excuses voor de late reactie. Hartelijk dank dat u dan de moeite heeft genomen ons van uw bevindingen omtrent bovengenoemd product op de hoogte te stellen op een leuke manier via YouTube. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om te weten hoe uw ervaringen als consument met onze producten zijn, zowel positief als negatief. Dit stelt ons in staat onze producten te blijven verbeteren. Fijn dat u het trouwe gebruiker bent van onze vision-producten. Wij betreuren het zeer dat u alle vier maar liefst verbrand bent ondanks het gebruik van vision. Het prikken in de ogen is uiteraard ook niet prettig te noemen. Wij hopen dat de pijn en narigheid hiervan inmiddels verdwenen is. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. Het zou fijn zijn als we uw product of producten retour kunnen ontvangen voor nader onderzoek. U kunt het kosteloos doen naar, en dan de adresgegevens. Zodra wij resultaat van het onderzoek ontvangen, laten wij u dat natuurlijk weten. De nieuwe flacons van Vision zonnebrandcrème zonnebrandcreme bevatten een zeer kleine hoeveelheid van de stof dinatoniumbenzoaat Om de ethanol, is alcohol, in de formulering te, te denatureren. Dat is ondrinkbaar te maken. Dit stofje is bekend om haar bittere smaak wat een mogelijke verklaring is voor de bittere smaak die u ervaart wanneer u per ongeluk via de mond in contact komt met vis- en zonnebrandcreme. Dit stofje wordt aan heel wat cosmetica toegevoegd om te voorkomen dat kleine kinderen per ongeluk het product gaan inslikken. De bittere smaak van het stofje denatonium, benzoaat helpt dit te voorkomen. De zonnefilters van de vis- en zonnebrandcreme kunnen niet opgelost worden in water en daarom is de alcohol toegevoegd om de zonnefilters op te lossen. We danken u echt zeer voor het melden van uw bevindingen. Echter, wij kunnen u al wel het goede nieuws melden dat we vanaf 2015 de samenstelling zullen aanpassen, zodat de bittere smaak verdwenen zal zijn. Wij verwachten ergens begin 2015 nieuwe voorraad van de Vision met een nieuwe samenstelling zoals Van Ouds. Indien u interesse heeft, kunnen wij u enigszins tegemoet komen door uw adresgegevens te noteren en u begin 2015 een tube van Vision met de nieuwe samenstelling toe te sturen. Laat dan even weten welke keuze uw voorkeur heeft. Wij komen trouwe gebruikers graag tegemoet, maar u moet dan nog even geduld hebben. Hopen u hiermede van diensten zijn geweest en uw reactie en producten voor na de onderzoek met belangstelling tegemoet zien, verblijven wij met vriendelijke groet, country guards, met freundlichem groeten, salutation, destingué, Anita de Haan, coördinator consumentenservice. Tot zover de reactie. Kijk, dat is nog eens een goede reactie. Het bedrijf biedt daar excuses aan en biedt aan de inhoud te onderzoeken. Helaas gaat dat niet, want we hebben de flacon in Spanje weggegooid na onze slechte ervaringen. Maar met alle plezier zie ik in 2015 een proefles met de nieuwe samenstelling, of eigenlijk de oude samenstelling van de zonnebrandcreme tegemoet. Die zal ik dan in de praktijk testen en wederom een video maken van mijn CQ Onze Bevindingen. Want wat ik je ook wil laten zien is wat een dergelijke videorecensie teweeg kan brengen. Toen ik de video had gemaakt, heb ik voor het uploaden onderzocht wat de meest gebruikte zoekterm was in combinatie met de tekst Vision Zonnebrand. Dat bleek de toevoeging ervaringen te zijn. Dit kun je gemakkelijk zelf onderzoeken, ook voor andere zoektermen. Daarvoor ga je naar Google en je typt je zoekterm, gevolgd door een spatie. Op dat moment geeft Google je automatisch een paar suggesties in volgorde van afnemende populariteit. Als je nu op Google zoekt op de zoekterm visje zonnebrandervaringen, dan zie je dat de video de tweede of derde plaats in de zoekresultaten scoort. Ik heb hiervan een screenshot opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 96 Steeds vaak komen ondernemers en bedrijven naar mij toe met de vraag waarom hun website zo slecht vindbaar is in de zoekresultaten en waarom ze zo weinig bezoekers op hun website krijgen of sowieso weinig business doen. Dan leg ik uit dat de omvang van de online business wordt bepaald door drie belangrijke factoren. Vindbaarheid, want als je site goed vindbaar is, is de kans groter dat je in elk geval bezoekers naar je site trekt. Als tweede reputatie, want als je bedrijf overal wordt vertoond met veel sterren en hoge beoordelingen, dan vergroot je de kans dat mensen zaken met jou of je bedrijf willen doen. En als derde natuurlijk conversie. Want hoe meer je op je site mensen stimuleert om iets te doen, zodat je met hen in contact kunt komen, of dat je ze naar de winkel of praktijk laat komen, des te meer omzet creëer je. Voor de meeste ondernemers begint de vindbaarheid lokaal. Ze hebben een showroom, winkel, werkplaats of praktijk, waar ze klanten of patiënten uit de buurt ontvangen om producten of diensten aan te verkopen. Een lokale ondernemer hoeft helemaal niet voor heel Nederland te scoren op bijvoorbeeld de zoekterm winterbanden, autoreparatie, herenkapper, nagelstudio, loodgieter of tuinman. Want dat zijn allemaal producten, diensten of dienstverleners die mensen vaak lokaal afnemen. Eigenlijk ook altijd lokaal afnemen. Dus is het voor die ondernemers essentieel om lokaal goed gevonden te worden en goed te boek te staan als een bedrijf waar ook anderen graag zaken mee doen. Dan heb je al een groot deel van de strijd gewonnen. Op basis van de vragen en mijn bevindingen bij de analyse voor die ondernemers... ben ik bezig met het opstellen van de online reputatiescan. Dat is een korte analyse die ik loslaat op een bedrijf nadat het mij heeft ingeschakeld. Daarin kijk ik naar veel cruciale aspecten die gezamenlijk voor meer dan 80% verantwoordelijk zijn... voor de algehele online vindbaarheid, de lokale vindbaarheid en de online reputatie. Mijn planning is om de online reputatiescan half november af te hebben. Omdat het product nog in ontwikkeling is en ik graag ervaring opdoe met meer verschillende bedrijfstakken bied ik vijf lokale ondernemers of bedrijven een gratis online reputatiescan aan. Meld je daarvoor aan via podcast.reputatiecoaching.nl. Ik kies vijf bedrijven uit aanmeldingen... en die bedrijven krijgen van mij een gratis online reputatiescan... op de voorwaarde dat ze mij feedback geven over het rapport met de bevindingen... dat ze dan van mij ontvangen. Dus stuur zo snel mogelijk een mailtje om kans te maken... op een gratis online reputatiescan. Dat slechte vindbaarheid een negatief effect heeft op de business ondervond ook een autobandenbedrijf uit de regio van Apeldoorn. Eigenlijk kwam bij mij naar aanleiding van een gesprek dat ik meer dan een jaar geleden al eens met hem heb gehad over online vindbaarheid en andere aspecten waar ik het zojuist over had. Hij vertelde dat hij weinig bezoekers op de site kreeg en merkte dat de business achteruit liep. Dat was voor mij natuurlijk voldoende reden om mijn tanden er goed in te zetten om de mogelijke oorzaak of oorzaken te achterhalen. Binnen één minuut had ik de allerbelangrijkste oorzaak te pakken. En dat is er eentje die feitelijk iedereen zo kan herkennen. De site stond dicht voor zoekmachines om te indexeren. Het bestand robots.txt op de website bevatte de volgende twee regels: user-agent*.Disallow/. Nu snap ik dat een doorsnee ondernemer niet eens weet wat een robots.txt-val is, laat staan waar hij of zij die kan vinden of interpreteren. Maar goed, door eens je website in Google op te zoeken met de zoekterm site. gevolgd door je domeinnaam of de URL van je website, kun je dit meteen zien. Want als het voornoemde het geval is, dus dat je website dicht staat voor de zoekmachines, dan meldt Google het volgende onder de titel van je website. Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege robots.txt. Meer informatie. Dit houdt dus in dat in het geval van Google, deze zoekgigant geen enkele pagina van je website kan bekijken, indexeren en dus ook niet vertonen op basis van ingevoerde zoektermen. Het component vindbaarheid van je website valt of staat natuurlijk met het toegankelijk maken van je site voor zoekmachines. En verder ben ik eens gaan spitten naar sites waarop andere bandenbedrijven of garagebedrijven al hun reviews verzamelen... die ook door Google worden herkend als reviewsites. Naast de algemene zoals Google+, Facebook, Yelp, Foursquare, alle bedrijven in.nl, de telefoongids... die ik altijd al aanbeveel, kende ik natuurlijk wel een aantal medische reviewsites. Deze heb ik leren kennen doordat ik een aantal tandartsen heb geholpen met het verbeteren van hun online lokale vindbaarheid. Maar ik had nog nooit actief gezocht naar reviewsites voor de automotive-branche. Ik was op zoek naar gratis review sites, waardoor sites als Trustpilot en Ecomi afvielen. Na enig zoeken vond ik er in elk geval twee. Dat waren twee gratis review sites die ook door Google als zodanig werden herkend. De sites die ik had gevonden waren auto-dealer-gids.nl en garage-spot.nl. Mogelijk kan ik er nog meer vinden als ik langer en dieper ga graven. Maar twee is in elk geval beter dan niets. Dus deze twee heb ik ook naar de eigenaar van het bandenbedrijf gecommuniceerd. Verder heb ik een analyse gedaan van alle citations of bedrijfsvermeldingen van dit bedrijf als mede van de directe lokale concurrenten. Ik wilde wel eens zien wat de kansen waren om de lokale zoekresultaten te domineren. Het bedrijf scoorde op de belangrijkste zoekterm de C-positie in de lokale zoekresultaten. Dit bleek te zijn op basis van 80 citations die ik kon vinden. Het bedrijf op de A-positie had er 92 en voor het bandenbedrijf op de B-positie vond ik 147 verschillende websites met bedrijfsvermeldingen. Ik ben verder niet in detail in alle sites gedoken, maar het lijkt erop alsof er ruimte is voor meer citations. Want je weet het, omhoog komen in de lokale zoekresultaten is veelal een kwestie van zoeken waar je concurrenten allemaal vermeld staan en aan jouw bedrijf daar ook aan melden in die mogelijk. Wat bovendien opviel was dat het bedrijf zijn Google Plus Mijn bedrijfpagina niet had geverifieerd, nog geclaimd. Maar geen enkele andere lokale concurrent had zijn domeinnaam op de Google Plus Mijn bedrijfpagina geverifieerd. Wel had het grootste deel de Google Plus pagina geclaimd. Dus het lijkt erop alsof niemand zijn of haar bedrijf in de gaten houdt met Google Webmaster Tools. Dus dat is ook een advies voor het onderzochte bandenbedrijf. Registreer je site op Google Webmaster Tools. Verder had het bedrijf geen openingstijden vermeld, niet op de site, nog op Google+. Het bedrijf verzamelde geen reviews en het werd dus ook niet met sterretjes vertoond in de lokale zoekresultaten. Op Facebook vond ik het bedrijf wel, maar daar was het aangemaakt als een persoonlijk Facebook profiel en niet als een Facebook bedrijfspagina. Dus moet het profiel worden verwijderd en moet een bedrijfspagina worden aangemaakt. Dan de website. Die was wel aardig, maar liet bezoekers onnodig klikken. Dat werkt ontmoedigend en dat schrikt potentiële kopers af. Ik vond het bovendien niet intuïtief waar ik überhaupt moest klikken. Hoewel de site in WordPress was gemaakt, was die niet responsief, dus uitermate onvriendelijk voor mobiele bezoekers. Ten slotte vond ik het slordig dat er nog zomeraanbiedingen aanbiedingen op de site stonden. Want dat is naar bezoekers een signaal dat de site niet actief wordt onderhouden. Ook een afknapper. Morgenavond zit ik bij het bedrijf om mijn bevindingen te presenteren. Ik hou je op de hoogte van de voortgang. In juli dit jaar heb ik een presentatie over reputatie, vindbaarheid en content marketing gegeven aan de leden van de juniorkamer in Apeldoorn. Daar zat het tandarts bij en die heeft mij voor volgende week woensdagavond uitgenodigd om een presentatie over reputatiemanagement voor tandartsen te geven. Zoals altijd zal ik van die presentatie ook weer de audio opnemen, zodat ik de content mogelijk in de toekomst met je kan delen via audio of video. Oh, nu ik het toch heb over audio opnemen. In het kader van de interesse in podcasts vroeg Frits mij vorige week... hoe je gemakkelijk en tegelijkertijd tegen lage kosten een goede geluidsopname kunt maken. Nou, Toevallig bestaat niet en ik had juist een paar weken geleden... een bruikbare en nuttige tip gelezen voor goed opnemen van audio... zonder echo, reflecties of achtergrondgeluiden. De tip was, daar komt hij, kruip met je microfoon... de opnameapparatuur, een LED zaklantaarn en je script onder het dekbed... en maak daar je opname. Zie je dat niet zitten of is dat praktisch niet haalbaar voor je dan kun je ook zware gordijnen achter je hangen om reflectie en echo's te voorkomen. Om bij mij op kantoor goede opnames te kunnen maken, heb ik inderdaad ook een scherm achter me hangen... en heb ik bovendien een aantal technische maatregelen getroffen. Tussen de microfoon en het mengpaneel heb ik een zogenaamde Gate Limiter Compressor staan. De Gate zorgt ervoor dat zachte geluiden niet worden opgepikt door de microfoon... en dus alleen geluid wordt opgepikt als ik daadwerkelijk begin te spreken of in het algemeen... als het geluid boven een bepaalde ingestelde drempelwaarde komt. En als het geluid te hard dreigt te worden omdat ik bijvoorbeeld moet hoesten dan zorgt de limiter ervoor dat het geluid boven een bepaalde drempel niet wordt doorgelaten. En tenslotte regelt de compressor dat de spraak voller klinkt. De microfoon die ik gebruik staat zo ingesteld dat hij alleen geluid oppikt binnen een straal van zo'n circa nou, 15 tot 20 centimeter. Dus als onze honden buiten blaffen, dan komt dat niet in de opname. Maar als de mobiele telefoon op mijn bureau rinkelt tijdens de opname, dan hoor je dat weer wel. En in antwoord op de vraag of ik de geluidseffecten live in de podcast mix terwijl ik spreek of achteraf, dat doe ik live. Want door de effecten live erin te mixen klinkt het natuurlijker... en bovendien kost het me minder tijd in de nabewerking. Het enige wat ik soms tijdens de nabewerking in de opname zet is een interview. Nou Frits, ik hoop dat ik je vraag hiermee voldoende heb beantwoord. In diverse eerdere podcasts is het Europese recht om vergeten te worden... al eens aan bod geweest. Je zou verwachten dat vooral mensen wiens reputatie of imago schade leidt... als gevolg van bepaalde content... een verzoek zou indienen om deze content verwijderd te krijgen. Maar ik ga je verrassen. Uit een onderzoek van het bedrijf Reputation VIP... de oprichters van de Forget Me Service... die helpt bij het verwijderen van content uit de zoekresultaten... onder meer dan 15.000 ingediende URL's... blijkt het volgende. 59% van de ingediende verzoeken wordt door Google afgewezen... en het aantal afwijzingen neemt toe. 26% van die afwijzingen heeft als reden... het is interessant voor potentiële klanten van jouw professionele diensten. 14% heeft als reden... Het is nog steeds relevant en interessant voor het publiek. En 13% gaat om social media profielen. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 96... heb ik een infographic met nog meer statistieken van dit onderzoek weergegeven. Dat zijn allemaal legitieme redenen voor afwijzing. Maar weet je wat de meest komische is? Maar liefst 22% van de afwijzingen heeft als reden... je bent zelf auteur van die content. Dat is wel heel bizar. Mensen willen hun eigen content, die ze dus zelf hebben gepubliceerd uit de zoekresultaten verwijderd hebben. Je zou je afvragen waarom dat toch kan zijn. De idee is dat het hier gaat om content van lage kwaliteit tot van geen waarde. Als teveel van die content wordt geassocieerd met één en hetzelfde individu, kan dat weer een negatief effect hebben op de online reputatie van de auteur. Dat is de enige reden die ik zo snel kan bedenken. In podcast 83 vertelde ik je dat Google de dienst Orkut per 30 september zou sluiten. Dat is ook gebeurd. Maar toen ik gisteren tijdens de voorbereiding van deze podcast nog even naar Orkut.com ging, las ik daar het volgende. From January 2004 to September 2014, millions of people from around the world came together to discuss common interests through a vast collection of Orkut communities. With the objective of preserving Orkut's history of connections and conversations, this archive contains all public content from those communities. Please visit our help center for further details. Dus voor het nageslacht, et cetera, heeft Google besloten de content in de awkward communities online te laten bestaan. In het begin van de jaren negentig van het vorige millennium was het helemaal hot. Online directories. Zoals het bekende Open Directory Project, ook wel DMOZ genaamd, en de Yahoo Directory. Toen later in de jaren negentig Google om de hoek kwam kijken en het duidelijk werd dat het toch mogelijk was om de inhoud van het web te crawlen, indexeren en te ontsluiten op zoektermen, nam het belang van online directories af. Met een online directory leek het of je in een ouderwetse kaartenbak in een stoffige bibliotheek op zoek ging naar een bepaald boek op basis van zo'n 25 woorden of trefwoorden, terwijl je in Google elk woord op elke pagina van elk boek kon vinden. Nu is het al zover en Yahoo heeft op haar site bekendgemaakt dat het per 31 december 2014 de Yahoo directory offline neemt. Yahoo schrijft hierover Yahoo was started nearly 20 years ago as a directory of websites that helped users explore the internet. While we are still committed to connecting users with the information they're passionate about, our business has evolved at, and at the end of 2014, December 31st, we will retire the Yahoo directory. Advertisers will be upgraded to a new service. More details to be communicated directly. Zo zie je maar weer. Online diensten komen en online diensten gaan. Je moet nooit al je kaarten inzetten op één bepaalde dienst. Want wie weet wat er in 2034 gebeurt met Google Search of met Facebook. Veel mensen houden van de sterretjes per websites en hoe meer sterren des te beter. Het is en blijft een psychologische motivator voor internetters om sneller door te klikken naar een site als blijkt dat meer klanten een goede beoordeling geven aan het bedrijf. Hier hebben we het over de zogenaamde social proof. En omdat mensen dieren zijn voelen de meesten zich prettig door de meute te volgen en de voorkeur te geven aan beproefde bedrijven met een goede reputatie bovenin is onbekende bedrijven te onderzoeken. Maar soms zie je door de sterretjes de content ook niet meer goed. Dat vindt Google ook. Want volgens Google is de Review Rich Snippet Markup eigenlijk bedoeld voor beoordelingen van producten of diensten. En Rich Snippets in het algemeen zijn om meer details te geven over een bepaald product, een gebeurtenis, een persoon, een locatie, een recept, een film enzovoort. Dus lijkt het overkill om Rich Snippets op je homepage te zetten. En dat vindt John Mueller van Google dus ook. Hij schreef op Hacker News hierover het volgende. No, Review Rich Snippets should only be used in cases where the main topic of the page needs to be about a specific product or service. Using them on your homepage in general wouldn't be like that. Ik vind het grappig dat dit naar voren komt, want een paar weken geleden heb ik de reviewsterretjes geïmplementeerd op de site van Wijsman en Tandartsen. Toen verschenen ze nog wel bij de homepage, maar inmiddels zijn ze daar verdwenen. Als je de site controleert in de tool voor gestructureerde gegevenstests, dan zie je dat daarin nog wel de sterretjes worden vertoond. Maar goed, als jij dus ooit reviewsterretjes bij je homepage had staan in de zoekresultaten, dan moet je niet raar opkijken als ze inmiddels, of anders binnenkort, ook bij jouw vermelding zijn verdwenen. Ze worden natuurlijk nog wel vertoond bij de subpagina's op je site. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach 1 Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Helpt mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Surf daarvoor een iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling en laat ook je reactie achter. Door de podcast te beoordelen op iTunes en over op Stitcher, breng je de podcast onder de aandacht van een brede publiek. Je kunt me verder helpen door de podcast aan te bevelen bij vrienden of collega's... waarvan je denkt dat ze er een voordeel mee kunnen doen... of door hem te delen op Twitter, liken en delen op Facebook... of een plus 1 te geven op Google+. En vergeet niet, ik ben hier om je te helpen. Als je een vraag of probleem met betrekking tot je online reputatie... of de vindbaarheid van je website hebt... kun je een mailtje sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl Als je dat te lastig vindt of als je de podcast beluistert... terwijl je in de auto zit en je hebt acute een vraag... Spreek dan een boodschap in op de reputatiecoaching Hotline op nummer 084-883-1556. Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast. En je kunt ook rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten... door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. Dit was reputatiecoaching Podcast aflevering 96. Mijn naam is Eduard de Boer. Ik wens je de komende week weer succes met het werken aan je reputatie... zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken... Tot volgende week. Doei!